Thuiszorginstellingen voldoen bij controles vaak niet aan de normen voor goede en veilige zorg. De Consumentenbond concludeert op basis van de laatste 50 controlerapporten van de inspectie... dat 48 van de 50 instellingen ondermaats presteert. En dat is schokkend, vindt de belangenorganisatie. Te meer omdat het overheidsbeleid is om ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De gevonden overtredingen variëren van procedurele fouten, zoals zorgpersoneel... dat werkt zonder verklaring omtrent gedrag, tot Overtredingen die direct de veiligheid van patiënten in gevaar brengen... zoals toediening van bijvoorbeeld insuline door ongeschoold personeel. President Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim bedankt... voor de repatriëring van de stoffelijke resten van 55 militairen... die tijdens de Korea-oorlog zijn gesneuveld. De resten kwamen vannacht aan op Pearl Harbor in Hawaii. Er moet nog onderzocht worden of het inderdaad gaat... om de lichamen van Amerikaanse militairen. Trump en Kim hadden op de top in juni afspraken gemaakt... over de repatriëring. Trump voegde aan zijn dankwoord vandaag toe... dat hij Kim binnenkort graag weer wil zien. De Europese Commissie heeft een nieuw migraine medicijn iMovig goedgekeurd. Volgens deskundigen is dit een doorbraak voor migrainepatiënten, al is de kans op succes nog beperkt. Het middel blijkt bij vier op de tien patiënten in meerdere of mindere mate te werken. Het Rode Kruis opent Giro 7244 voor Syrische vluchtelingen die terugkeren naar huis. In de eerste helft van dit jaar blijken zo'n 750.000 mensen zijn teruggegaan naar verwoeste steden als Homs en Aleppo. Het Rode Kruis zegt dat zij veel hulp nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. Het weer, veel zon vandaag, met in de loop van de dag wel wat stapelwolken. In het noorden wordt het zo'n 27 graden, in de rest van het land ruim 30. Ook morgen zonnig en erg warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ik denk dat uh, de wethouder die in de tijd uh, zeg maar daarvoor verantwoordelijk was, nog een veel hardere tik om onze oren krijgt. Dus dat je kunt concluderen dat zijn aftreden in ieder geval wel terecht was. Maar ik denk of ook wie dat. Zeg maar, dan praten we over meneer Demmers. Um, ik, ik ga even een stapje terug. Ik denk uh. dat wij. Uh, nou, en ik denk ook dat zeg maar. Uh,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 Maar los daarvan, uh, zeg maar, er zijn in eerste instantie uh, zijn er wat ideeën ontwikkeld over, uh, over het uh, Watertorenplein en de ontwikkeling daarvan, inclusief de Watertoren. Uh, dat was in eerste instantie was dat met springtij. Uh, later hebben zich daar nog twee andere architectenbureaus bijgevoegd. Kun, kun je even, even nog voor de uh, luisteraars zeggen.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 ...of een factuur die, uh, die uh, Springtij uh, in de tijd naar de gemeente gestuurd had... ...waar de rest van het college niets vanaf wist. Uh, en hoe dat verder allemaal ons gegaan is. Er hebben zich uh, uiteindelijk hebben zich drie partijen gemeld met een, uh, met een plan. Ja, maar en, uh, het, het belangrijke is dat je de eerste stap hebt. Springtij werd door Cohen en zijn opvolger Shalik... Uh, ...tussen gekoesterd uh, van het haalbaarheidsplan. Ook door de Watertour cv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 heeft voor mij een plan gekozen. Uh, ik ben al druk bezig met plannen verder te maken... en dergelijke. Uh, nou. Bij wie kan ik die kosten neerleggen? Uh, ja, dan praten we even natuurlijk over... Zeg maar, bedrijfseconomische aspecten. Ja. Kijk, um, iedere partij weet... dat er zeg maar... Um,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 ik zeg dan ook, zeg maar alle ogen zijn gericht op Quata. Hè. De hele bevolking van Zandvoort kijkt natuurlijk met gemengde gevoelens naar deze soop. Daarmee is de gemeente is aan zet, maar ook denk ik dat de architecten en de Watertoren CV aan zet is. Mijn bedoeling is om nu eindelijk eens weer die schop in de grond te krijgen. En ik reken daarop op de medewerking van alle partijen. Constructief, open en eerlijk. En niet met geheime bandopnames en dat soort zaken.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 Ja, maar de, maar de, de rechter heeft er dus een andere mening over. Ja, en, ja. Eh, zeg maar, en daar kunnen wij, dat kunnen wij allemaal, wat, kunnen wij allemaal wat van vinden. Maar dan kan je beroep aantekenen. Ja, maar helpt het ons dat dan verder?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 en dan, dus ik ga ervan uit dat, dat, dat we dat niet willen met z'n allen. En dan, daarom dat er gewoon een andere oplossing gekozen moet worden. En daar zijn we gewoon hard mee bezig. Waarmee kunnen we een resultaat verwachten? Nou, ik ga ervan uit dat zeg maar ik ga de 7 augustus ga op vakantie. Dat kan dan je open... helemaal niet. Ja, maar ik ga dat lekker toch doen. Uh, uh, Waarom zou dat niet kunnen trouwens? Nee, je moet hier op je post blijven. Ja, ja, ja, ja dat vind ik ook. Uh, maar ik ben uh, goed bereikbaar, dus als dat echt noodzakelijk is... dan, uh, ja, dan uh, Ga je lang op vakantie? Ik ga tot het eind van augustus op vakantie. Ja. Ja, dus. Dus, dus in die weken gebeurt er helemaal niets? Uh, nou, uh, ik wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Uh, zeg maar, uh, wij hopen in ieder geval dat uh, na aanleiding van de gesprekken met de Watertoren CV... En de, en de architecten dat wij uh, in ieder geval tot een bepaalde oplossingsrichting komen. Dat houdt dan in dat er zeg maar, bepaalde zaken nog verder uitgewerkt uh, zullen moeten worden. Nou, dat kunnen dan de ambtenaren keurig doen. Als ik met vakantie ben en als ik dan weer terug ben van vakantie, dan ligt er dan verder een, een plantaar plan. Uh, wat we voor kunnen leggen aan de gemeenteraad en zeggen dit en dit is er gebeurd, dit en dit is onze oplossingsrichting. Zo en zo gaan we het doen. Zijn jullie daarmee eens of zijn jullie daarmee? eens? is de een kundeswethouder. Die tijdens jouw vakantie het overneemt. Uh, ja, er is wel een secondes. Uh, uiteraard is het een secoundes. Maar dat, uh, dat is uh, Geert Jan Bluis. Uh, alleen. Uh, die gaat ook uh, met vakantie. Uh, nou, die is geloof ik wel even weg. Maar ik weet. Ik, ik, ik, moet zeggen, ik weet het niet precies uh, hoe, lang die, uh, hoe lang die weg is. Maar uh, uh, ik wil wel zelf stevig uh, de touwtjes in handen houden. Terugkomen van vakantie? Als dat noodzakelijk is uh, en de gemeente is bereid om mijn, uh, mijn vliegkosten te betalen, <laughs> dan ga ik het terug. zo ver. Weg. <laughs> nou, ik ga naar Zwitserland, dus dat is niet zo ver. Ja, nou, dat kan dus je met de auto denk, doen. Dat kan ook met, kan ook met de auto. Ja. Dus uh, één dag heen, één, één dag terug. Nou ja, dus alles kan. Ik denk dat we nog vele gesprekken hierover zullen hebben.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 La laki me ha en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Toribio, toribiocas, transforman la bondan, coribio, toribiocas, tan borda, la bomba. Cuando yo era chiquitito, también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito. Ik word ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik torillo ik ik la bola ik ik ik ik ik ik ik ik Yo sé más que la rumba de Trac, La que todos quieren bailar Trac, es, la de Trac, La que quieren gozar Chánera, la pregunta que le hizo el caló Chamila la respuesta que le dio el latón. Yo lo madé por ser tan calor. El gitano sacó la puñ que le hizo dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is Dat que niet zo. Dat is sí, sí, Dat is Dat is niet zo. Dat mato, niet zo. Dat mato, lo mato, Dat lo mato, lo mato, Dat lo mato, lo mato, Dat mato, lo voy a matar. no voy Dat matar. niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat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 uh, maar ik, ik hecht er toch wel even aan, uh, omdat er natuurlijk ook raadsleden uh, mee luisteren, uh, om toch die bandopname even te laten horen. En dat was ook een van de vragen die we van tevoren... Uh, ja, ik, ik heb het gehoord, maar... Uh, uh, uh, Hoe ver kunnen wij even twee minuten daarvan horen? Want ik... Nou, we hebben nog vier minuten. Uh, ja, doe maar. Dus, uh, Oké, okay. ja. Laat even, even twee minuten horen. Laat een stukje Eerst, uh, horen. Oh, nou dan, oh. dan heb jij wel. Het is het de eerste... Uh,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 ...dat er wel kennis was van die drie mensen. Maar ik zou zo even voorstellen om het nog even te laten horen... ...over een paar minuutjes. De wethouder die vindt dit gewoon niet acceptabel... ...omdat dit opnames zijn gemaakt die stiekem gemaakt zijn. Dat wil ik nog maar eens even heel nadrukkelijk aangeven. De rest van de vergadering wist niet dat deze opnames gemaakt werden. En de authenticiteit van deze opnames is niet te verifiëren. Dat is mijn stelling. Daarvan achter. daarom acten. mag je ze dus niet gebruiken. En ik vind het ook heus heel, heel, heel, heel onkies... Ja, dat ze dus nu wel gebruikt worden. Ik vind het gewoon afkeurenswaardig. Geen niveau, het speet me zeer. Ja, nou, u ziet dus dat uh, het, het, het laten horen van de, van de waarheid uh, ten nee, opzichte van. Het heeft niks met de waarheid te maken, het ja, gaat erom van hoe je die het informatie is ook, verzamelt. Het is dan uh, ja? u als Laat bij de grond moet je niet doen. Het is uh, voor de politieke vrijheid, moet u zelf even daarvan uh, in, inschatten of dit wel of niet. Uh, uh, uh, uh, uh, of dat uh, journalistiek wel of niet verantwoord is.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 Te laten zegenvieren? Ik heb uh, de geluidsopname gisteravond beluisterd. En, en, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje chaotisch gesprek. Uh, Alles door elkaar heen praten en dergelijke. Ik wil dat uh, bij nader inzien toch niet aan de luisteraars uh, doorgeven.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 En aan tafel Erik Weijers, de man van het circuit, want morgen, morgen, want morgen is het grote nationale oldtimer timer festival. Ja, dat klopt. En dat is niet zomaar een festival, alle clubs, Oldtimer timer clubs uit Nederland en daarbuiten komen naar Zandvoort. Van de Cobra Club, de Gay Classic Car Club, de Kever Club, Lamborghini Club.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 Ja, klopt. Uh, natuurlijk de bekende Engelse uh, sportwagen. Maar ze komen uit Duitsland. Ja, klopt. En gisteravond reden er al, al verschillende, zag ik door het dorp rijden. Ja, dus dat is, ik uh, heb uh, al dat is heel, heel leuk. Ja, wat die, uh, gezien. Het is ja, prachtig. Dus en, die, en er zijn uh, allerlei races. En er is natuurlijk ook uh, mooi voorrijden dat iedereen dat kan zien. Ja. Concours, elegance. En... Ja, ja, verschillende activiteiten zijn er. Het ja, is dus vooral kijken, auto's kijken. Uh, en dat zal ongetwijfeld heel veel Liefhebbers ook morgen naar het circuit trekken. Uh, toegang. En ze moeten wel betalen? Ja, ja, ja, ja. Toegang inderdaad moet uh, mensen betalen. Uh, Aan de deur? Ja, 15 euro is de entree. Ja. Uh, en kaarten zijn volop vrij. Ze kunnen ook te bestellen via de website. Dat uh, kan het beste via nationalaltimerfestival.nl. Uh, en daar kunnen mensen dan hun toegangskaarten kopen. En als je een klassieke auto hebt, kun je ook een parkeerkaart kopen voor je klassieke auto. Om daarmee dan het terrein op te gaan. Dus het is ook Vorig jaar was het ook. Dat was het een groot succes. Ja.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 Uh, dus een mooie oude BMW, Mercedes vind ik ontzettend gaaf, Porsches, uh, maar ja, een fraaie Engelse Vitriaanse auto, vind ik ook prachtig, ik heb niet echt een uitgespreken merk. Zijn er, merk er ook veel Ferraris uh, ouder? Die, uh, die zullen ouderen. er zeker ook zijn, ja die zullen zeker ook zijn, ik weet niet of de Ferrari club er zelf is, maar de, de on... keverclub is er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 Zoveel heb ik het niet, eh, heb ik niet onderzocht. Maar ja, het maar dat er... is nieuw, hè? vanaf dit jaar, 1978. Nee, ja, ja, klopt. Die grens is. Ere? Ja, het was, het was, het was 40, geloof ik eerst 40. 30 of 35 jaar. En dat 40, is het, jaar. 40 jaar geworden. Het heeft ook met bepaalde vrijstellingen voor auto's. qua ja. belasting, eh, wegenbelasting, verzekering eh, en dat soort dingen te maken. Maar eh, ja, het zijn er denk ik toch wel een paar honderdduizend hoor. Van dat het is ongelooflijk als je soms Leuk ziet je. waar auto's allemaal vandaan komen. Ja. Eh, uit welke schuur of welke loods of wat dan ook, dat er toch weer een paar. Alle allemaal liefde voor is Tevoorschijn komen die je heel veel liefde inderdaad jarenlangs onderhouden. Het uh, ja, is een bijzondere, hele leuke wereld. Ja. Leuk hoor, leuk hoor. Maar jullie zijn hartstikke actief op het circuit? Ja, we blijven actief. Dit weekend natuurlijk het National All-Time Festival. Volgende week hebben we het DNT Super Racing Weekend. Dat is eigenlijk voor de echte autosportamateur die dan drie dagen lang kan racen op Zandvoort. De week daarna hebben we de Aardak GT Masters. Dat is eigenlijk alweer een groot evenement. Oh nee, sorry. We hebben eerst nog het Bimmer World, dat is een BMW Tuning Festival. En dan hebben we de week daarna de Aardak GT Masters dus ik ben groot internationaal evenement dan hebben we nog een Alfa Romeo weekend uh, Spartaakploeg Sportivo met alleen maar Alfa Romeo's. heel veel klassiekers ook en dan, uh, dan eigenlijk de grote weer van dit jaar. De historicampree natuurlijk op 1 en 2 september. Ja. Dus uh, daar zijn we dus nu zijn volop er, mee over. We op el elke week achter ja, elkaar. Echt. Ja, ja dat, is, dat is zeker ook voor, alle, voor het hele team wat bij ons werkt. Is het zo'n zomerperiode is erg intensief. Maar niet alleen voor ons. Maar ook voor heel veel van die vrijwilligers. Die ook zich uh, altijd ja, inzetten voor ja, ons. Al, al, de officials die langs de baan staan. De, ja. uh, die staan er ook vandaag weer en morgen. Uh, en dat is uh, een groep uh, ongelooflijk enthousiaste mensen. Waar we heel erg trots op zijn. En uh, ja, die we ook koesteren wat dat betreft. Nu de Campri nog. Uh, daar werken we ook nog aan. <laughs> ja, ik enorm bedankt voor je Dank komst. Dankjewel. voor je enthousiasme. en uh, Tot, tot de volgende ieder. keer. Veel succes. Dank jullie wel. Ja. En bedankt. Ja. We gaan even heel snel nog te, te laat. Oké, okay, dan gaan we dankjewel zeggen tegen Hotel Hoogland. Mag jij uh, het doen? Bedankt voor de koffie, uh, vroeger Saber. De koffie geen Rutte, redactie geen Rutte.